uur. Het dodental door de verwoestende aardbeving en het tsunami in Japan loopt met het uur op. Het officiële dodental staat nu op 60, maar gezien de kracht van de vloedgolf zal dat aantal nog veel verder oplopen. Zo zijn er berichten over een schip met 100 mensen aan boord dat door de kracht van het tsunami is weggevaagd.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 Het openbaar vervoer in Tokio ligt plat, waardoor er in de hoofdstad lange files staan. In tientallen landen in het gebied van de Grote Oceaan is een tsunami-alarm afgegeven. Uit landen waar al een vloedgolf is geweest zijn geen berichten van schade.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 Rutte en Westerwelle zijn bij een EU-top in Brussel. Vanmiddag staat de situatie in Libië op de agenda. In de ontwerpslotverklaring wordt Gaddafi opgeroepen om onmiddellijk op te stappen. In Emmen zijn de afgelopen maanden 17 mensen aangehouden in een groot onderzoek naar drugsoverlast. Veel van de overlast werd veroorzaakt door dealers en gebruikers van party-drugs, zoals zelfgemaakte GHB. Bij invallen op negen adressen vond de politie grote hoeveelheden GHB, amfitamine, wiet, excessiepillen en hennepplanten. En dat was niet het enige, zegt de Drentse politie. Er is zo'n 80.000 euro aan contant geld aangetroffen. 45.000 euro vals geld staat daar ook nog eens bij. En een aantal wapens, waaronder vuurwapens, stroomstootwapens en busjes met traaggas. Volgens de politie nemen de gebruikers van de partydrugs grote gezondheidsrisico's. Vooral met mengsels van zelfgemaakte drugs. Diverse gebruikers zijn daardoor buiten bewustzijn geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.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 Regisseur Wil Koopman en de Goorse vrouwen Linda de Mol, Suzanne Visser en Lies Visserdijk... kregen de gouden film uitgereikt in de bioscoop Cinema De Graaf in Huizen. Het weer nog, vooral in het westen zon. In het binnenland komt er ook bewolking voor, temperatuur 8 tot 11 graden vanmiddag. Morgen is het erg zacht met maxima rond 13 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 47 kilometer file. Ik noemde de bijzonderheden. Er is een aanrijding geweest op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en het knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer. Tussen de knooppunt de Vels en de Rotterpolderplein zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Westervoort... en knooppunt Oudijk 7 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Oberhausen kan het beste omrijden via Nijmegen-Keulen... over de A50, de A73... Ook een aanrijding op de A15-Europoort richting Rotterdam. Tussen de knopen te Benelux en Vaanplein staat 4 kilometer. Daar is de rechte reisrook dicht. Op de A270 Eindhoven-Helmond, tot slot, is ook een aanrijding geweest. Er staat er 3 kilometer. De rechte reishok is dicht. Bruinsheelvloeren, de grondleggers van Parket. Kijk op bruinsheelvloeren.nl Miljoenen ondernemers moeten rondkomen van 1 euro per dag. Vergroot dit budget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 NOS Radio 1 -journaal. Bert van Sloten en Robert Meder. Goedemiddag. Geen live uitzending vanuit Amsterdam zoals u gewend bent op de vrijdagmiddag met de AVRO. Maar een speciale uitzending vanuit Hilversum in verband met de aardbeving en de gevolgen daarvan in Japan. En daarnaast volgen we natuurlijk ook de verrichtingen van de schaatsers in Insel. Daar is de tweede dag van de WK afstanden begonnen. Vanmiddag drie afstanden. De mannen rijden de 1000 meter en de 5000 meter. En tussen die twee afstanden doorrijden de vrouwen de 1500 meter. Sebastian Timmerman in Insel. Er, verschillende... er zijn verschillende... Goedemiddag. Er zijn verschillende Japanse deelnemers. Ja. ja die ja. hebben... Het nieuws waarschijnlijk ook wel meegekregen. Ja, je kunt je voorstellen dat, uh, ook, uh, ja, dat het nieuws natuurlijk hier hard is aangekomen. En uh, de Japanners natuurlijk onder de indruk zijn. We hebben net uh, de eerste Japanner uh, van de dag in actie gezien, Rio ja, Haga. Um, de Japanners had ik de indruk waren vanmorgen nog niet eens heel erg op de hoogte tijdens de training, rond 9 uur, van wat er in hun land uh, zich had afgespeeld. Dat, dat nieuws dat kwam natuurlijk ook hier natuurlijk vrij snel door. Ze hebben contact gehad in ieder geval met hun thuisland. Met familieleden daar. Er komt wel een aantal schaatsers ook uit de regio die zo zwaar is getroffen. Maar ze gaan van start. Er is wel een indrukwekkende minuut stilte geweest moet ik zeggen. Voorafgaand aan de duizend meter. De openingsafstand van vandaag. Waar we dus inmiddels mee zijn begonnen. Het hele stadion was heel mooi stil. En we zagen toch ook emoties bij de Japanners op het middenterrein. De schaatsers en de begeleiders inmiddels dus. De 1000 meter onderweg zijn bezig met de derde rit. En de snelste tijd staat op naam van de Noor. Espen Vammen die reed een persoonlijk record. 1,096. De eerste Nederlander dadelijk in de vijfde rit. Kjeld Nuis tegen de Koreaan T.B. Mo. En de laatste drie ritten zijn vooral ook interessant... voor wat betreft de wereldtitel. Danny Morrison tegen Miguel Verikind Lassen in rit 10. In de elfde rit Kiel Yugli tegen Shawnee Davis... die gisteren nipt werd verslagen door Bukku op de 1500 meter. En in de laatste rit een Nederlandse rondje, Simon Kuipers. Stev tegen Stefan Groothuis. En het gaat dus allemaal om die wereldtitel. Twee jaar geleden ging hij Marcicano... Mar voor Morrison en Davis we gaan kijken wie dit jaar met de titel aan de haal gaat. Goed voor het thuis rond kwart over twee Muis. en dan uh, vanaf ongeveer acht minuten voor half drie dan gaan we de, de ontknoping van de duizend meter meekrijgen hier op Radio 1, maar centraal vanzelfsprekend Japan. Gaan wij naar Kield Duits die zit in Kobe. Uh, Kield, uh, we spreken de hele dag al met elkaar, uh, proberen een beeld uh, te krijgen van de enorme ramp die Japan heeft uh, getroffen. Laten we om nog ja. eens eventjes beginnen met Zendai die grote stad die getroffen is. Dat is een miljoenenstad? Dat is een stad met 1 miljoen inwoners in de provincie, en dat heet hier Prefectuur Sendai. En, eh, dus het is niet enkel de stad, maar ook de Prefectuur. En ook twee Prefecturen die ernaast liggen, die getroffen zijn door deze enorme aardbeving en tsunami. Dus we praten over een gebied dat groter is, of bijna net zo groot is als Nederland. Nou, maar een echt compleet overzicht, dat kunnen we eigenlijk nog niet geven. Nee, dat is echt heel moeilijk, want het gebied is zo enorm groot. En het is inmiddels natuurlijk hier ook uh, uh, uh, avond. Het is uh, nu tien uur in de avond, dus het is donker. Um, het is heel moeilijk om te weten hoe groot de ramp nu precies is, hoeveel doden er zijn en hoeveel schade er ook werkelijk is. En we hebben de beelden gezien van die vreselijke tsunami. Er komen nu ook berichten binnen die ik al eerder had vermeld dat er een uh, uh, uh, uh, gebied rond een van de kerncentrales die getroffen zijn... nu ontruimd wordt. In een straal van drie kilometer rond een kerncentrale... worden de mensen ontruimd of worden gezegd binnen te blijven. Um, en en het, wordt er trouwens, Kjeld, als ik je even mag onderbreken... Ja? Uh, wordt er dan bijgezegd waarom uh, dat ontruimd wordt? Wat voor reden geven ze op? Um, op het ogenblik zeggen ze dat er nog geen gevaar is... Of dat er geen gevaar is dat de straling vrijkomt, maar dat er wel gevaar is dat er eh, iets mis zou kunnen gaan omdat de tsunami ook door die kerncentrale is gegaan. Dus dit is voor de zekerheid. Goed, voor de zekerheid. In een straal van drie kilometer daaromheen. En verder, hoe zit het met de bereikbaarheid? Kunnen hulpverleners het getroffen gebied in? En Dat is natuurlijk probleem, alle treinen, alle spoorverbindingen die liggen dicht en het ziet er naar uit dat die voorlopig ook nog wel enige dagen vast blijven liggen. Veel wegen zijn vernield, eh, veel eh, grote snelwegen die zijn afgesloten. Eh, je hebt natuurlijk het Japanse leger dat uh, helikopters heeft en daar naartoe kan vliegen. Ik heb nog geen beelden gezien en nog geen berichten gehoord dat ze inderdaad gearriveerd zijn. Het zou ook kunnen zijn omdat het hier al donker is en dat men wacht tot morgenochtend. Yeah. Um, ik denk dat het wel een... Dag eh, zal duren voordat dingen echt op gang gaan komen. Goed, het is ondertussen tien uur s'avonds daar bij jou. Kjeld Duits was dat vanuit Japan. Zometeen een Nederlander die woonachtig is in Japan. En ook Thee Hillost is hier inmiddels aangeschoven. Hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Wageningen Universiteit. Maar eerst eh, het schaatsen met de eerste Nederlander, Sebastian. En dat is Kjeld Nuis, de 21-jarige man uit de ploeg van Jack Ory... Afkomstig uit Leiden. En hij neemt het op tegen niet de minste... ...namelijk tegen Tebe Mo uit Korea, 22 jaar oud... ...en vorig seizoen een van de verrassingen tijdens de Olympische Spelen... ...waar hij vandoor ging met de Olympische titel op de 500 meter... ...en met de zilveren medaille op deze kilometer die dus nu verreden wordt. Snelste tijd onmiddels op naam van Pekka Koskala uit Finland, 1-09-25. Tebe Mo, we hebben hem dit seizoen eigenlijk amper gezien, want uh, hij reed geen wereldbekers. Dat had te maken met een zware uh, blessure... Wie die opliep vlak voor de eerste wereldbeker in Heerenveen... toen hij een pace doorsneed tijdens zijn training. En pas eind december, tijdens de Koreaanse sprintkampioenschappen... waar hij trouwens tweede werd, kon hij zijn uh, rentree maken. Maar ook sindsdien geen wereldbekers gereden. Wel wordt weken sprint trouwens. En dan werd hij tweede achter q Yuk Lee, dat weken sprint in Heerenveen. Hij staat klaar in de binnenbaan. TBMO en Kjeldnuis staat klaar in de buitenbaan. Persoonlijk record is natuurlijk in het voordeel van de Koreaan... van de uh, olympisch kampioen op de 500 meter. Maar die reed een tijd ooit in Salt Lake City... En Kjeld Nuis die, uh, heeft een iets langzamere tijd staan. Daar zijn ze vertrokken. Mo in de binnenbaan, Nuis dus in de buitenbaan. Op weg naar de 200 meter. Het gaat gelijk op naar die eerste 200 meter. Nuis komt zelfs uh, er langs uh, bij T.B. Mo. En die komt dan uh, als eerst over die streep van die 200 meter. 16.49 opening voor Kjeld Nuis. 16.56 voor T.B. Mo. Is dit een opening die we van de Koreaan gewend zijn. En dan gaat Nuis aan de overkant in de richting van Mo. En dan heeft hij hem nu al te pakken bij het ingaan van de bal. Nee, Mo doet niet echt mee. Maar Nuis, ja, daar moeten we natuurlijk van gaan afwachten wat hij kan. Hij heeft een goed persoonlijk record staan. Heeft dit seizoen al 1-0-9 gereden. Komt hij daarbij in de buurt? En hij heeft in ieder geval de snelste tussentijd na nou, 600 meter met 41,54. Maar kan hij dat volhouden in de laatste ronde waar hij dadelijk de buitenbocht heeft? Valt ietsje stil nu op de kruising Kjeld Nuis. Mo komt langzaam ietsje dichterbij. Maar het verschil blijft nog wel groter. Een meter of 25 in het voordeel van Kjeld -Nuis. Die moet dat vast kunnen houden ondanks de laatste buitenbocht. En dat gaat hij inderdaad ook doen. 109.25 is de te kloppen tijd. En hier komt Kjeldnuis aangesneld. En die gaat er onderdoor. 1.08.67. Dat is net geen persoonlijk record voor Kjeldnuis. Dat scheelt maar 300ste van een seconde met zijn persoonlijk record. En dat is ook een Salt Lake City tijd. En dus het applaus van coach Jack Ori voor Kjeldnuis. Want hij rijdt de snelste tijd. 1.08.67. Goed, gaan wij weer even naar Japan. Ralf Futselaar, historicus. Is getrouwd met een Japanse, woont in Nishinomiya. Goedenavond. Goedenavond. We hebben een uh, gelukkige, mooie verbinding. Wat heeft u gemerkt van de, van de aardbeving? Uh, nou, niet zo heel erg veel. Uh, ik, woon er, ik woon ruim duizend kilometer van het epicentrum, dus het, uh, het schudde hier wat. Uh, het was wel een, een, een licht schudde, maar het duurde erg lang. Uh, dat uh, bleek te komen dat het een grote aardbeving was, maar dat wist ik pas veel later.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 Uh, dat, ze, dat er een hele grote uitbeving is geweest en dat ze het overleefd hebben, want dat geldt geloof ik voor bijna iedereen. Uh, maar dat ze nu vastzitten, want ze kunnen niet met de trein, al het openbaar vervoer ligt stil. Uh, uh, alle wegen zitten, zitten vol. Dus uh, de mensen zitten vast en ze wachten af. Uh, wat heel, heel vervelend is, want het, het is ontzettend rot weer in het noorden van Japan. Dus het is donker, het en regent. En, uh.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 Het loopt, ja. dat er toch wel honderden mensen omgekomen zijn. Ja, dat zal ongetwijfeld uh, nog oplopen, helaas. Dank u wel voor nu. We ja, dat historicus. stadshistoricus, getrouwbaar de Japans. Praten we verder in de studio met Thea Hilhorst... hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw van de Wageningen Universiteit. Mevrouw Hilhorst, ja, de hulpverlening, hebben we daar al een beetje beeld van? Kunt u een beetje beeld schetsen? Komt dat goed op gang, denkt u? Ik denk zeker, Japan kennende, dat dat heel goed op gang moet komen. Want Japan is een van de landen die het best voorbereid is op dit soort rampen. Die het best uh, zich daarop heeft ingesteld. Ja, want ze zijn van jongs af aan gewend om het daarover te hebben. Op scholen, met elkaar. Uh, het is eigenlijk uh, ja, onderdeel bijna van het leven. Ja, en ze hebben ook de, de overheid is goed voorbereid. Het is een van de eerste landen al in 1961 of zo... hadden zij al de wetgeving over hoe ze omgaan met rampen. Japan die heeft natuurlijk zeker ook na 1995, na die aardbeving... In Kopen, dat nog eens even heel erg sterk opgeschroefd. Maar toen was er veel kritiek. En we horen ook van mensen die daar uh, nu wonen dat dat wel geholpen heeft in, met ja. deze ramp. Er is daarna heel veel gebeurd. Ze hebben ook uh, vervolgens in 2005 jaar, zo'n beetje in detail, hebben zij de grote wereldconferentie rondom rampen bestrijden. Bestrijding hebben zij uh, in, in Kopen georganiseerd. Dus toen hadden ze ook echt zo'n een, een uitstraling van, nou we hebben het nu echt goed voor elkaar. Er wordt heel veel gedaan aan het, uh, aan het veilig bouwen, zodat uh, gebouwen goed tegen aardbevingen bestand dus in Japan verwacht je dat die hulpverlening goed op gang komt. Hoe begin je? Nou, je begint in, uh, bij zo'n aardbeving. Is het natuurlijk in eerste instantie zijn het de mensen zelf die elkaar helpen. Dus dat die, die eerste uren zie je vooral dat mensen gewoon een handje uitsteken bij de buren en noem maar op. Mensen die helpen elkaar. En dat wordt sn snel onderschat, dat daar eigenlijk vaak de belangrijkste. Actie al gebeurd is, hè? in de eerste uren dat mensen elkaar helpen. Nou, dan komt langzamerhand de, de redding op gang met uh, ja, het iets zwaardere materieel, de bulldozers en dergelijke. Nou, dan uh, vaak moet in landen gekeken worden of dat ook van buitenaf hulp nodig is, dus van buiten het land zelf. Nou, de Verenigde Naties die heeft in dit geval al gelijk aangekondigd. Nou, we hebben 30 teams in 30 landen klaar zijn. Zo nodig springen wij bij. Maar Japan heeft ook gezegd van nou, wij kunnen dit zelf wel aan. We zullen, hartelijk dank, we, zullen, we houden het in de gaten. En zodra het nodig is, dan geven we een belletje. Maar voorlopig doen we het gewoon zelf. Maar de eerste taak ligt bij de regering. Die moet dat aansturen ja. en die moet dat coördineren. Ja. Nou, die zal dat sowieso blijven coördineren. Japan is natuurlijk een land dat wat zelf de regie zal houden. Die is daar gewoon echt goed op georganiseerd. Maar het kan wel zijn dat ze wat bijstand nodig hebben... vanuit het buitenland op de en, termijn. En ze hebben het natuurlijk wel op een misschien wel heel degelijke manier georganiseerd, want ik begreep vandaag ook dat bijvoorbeeld het uh, telefoonverkeer wordt helemaal weggedrukt. Die lijnen zijn alleen maar voor de hulpverleners. Ja, dat is bijvoorbeeld een. Uh, ja, dat zijn dat soort zaken zijn. Zeg maar de technologie rondom het bestrijden van rampen. Daar zijn ze gewoon heel geavanceerd in. En dat is allemaal vanwege natuurlijk de geschiedenis? Dat is vanwege de geschiedenis. Nou, Japan is natuurlijk ook sowieso een technologisch geavanceerd land. Dus dan is het ook logisch dat ze zich hier... Kijk, er zijn ook landen die heel veel met rampen te maken hebben... maar die zich niet kunnen veroorloven om die in die mate voorbereid te zijn. In Japan die is dat wel. Maar is er een mogelijkheid om een plan te schrijven voor een ramp als deze? Ja, natuurlijk. Dus... Uh... Hoe meer voorbereiding, hoe beter. Als je mij vraagt, zijn die plannen gegarandeerd? Kun je gewoon gaan zeggen: we hebben een plan, dus er gaat hier niemand dood aan een ramp? Dan is dat natuurlijk nou, niet nee, zo. Er is geen, er is geen mal, toch? Die, die ik zomaar zeg over een ramp kan leggen, om het maar zo te zeggen. Nou, iedere ramp is verschillend, dat is waar. Maar je kunt natuurlijk wel degelijk: zijn er gewoon rampenplannen zoals wij die hier ook hebben? Hoe de instanties werken, hoe de, uh, hoe de, hoe de lijnen lopen, de, de, de commandolijnen lopen, wie, wie het voortouw heeft. We moeten wie, dat zien is dat er gewoon een checklist is van heb ja. gedaan, check, heb gedaan, check. Ja, dat zijn gewoon checklists. En dat zijn ook checklists van wie mag wat en wie mag niet wat? Want dat is natuurlijk het grootste, een van de grootste problemen bij een ramp, is als iedereen tegelijk in actie komt en door ja. elkaar heen gaat lopen. En dat niet duidelijk is wie het voor het zeggen heeft. En ja. dat was ja. natuurlijk in het verleden bij rampen, ook in Japan natuurlijk ja. wel eens een probleem, dat die provincie, zal ik ze maar even noemen, ze heette net iets mm -hmm. anders, dat die vonden dat ze meer macht zouden hebben dan anderen. Ja, bijvoorbeeld, weet je. Dus dat zijn problemen bij rampen, dus het is eerder vaak een kwestie van zorgen dat je weet wat je niet moet doen, dan weten wat je wel moet doen, want anders dan krijg je die enorme chaos dat iedereen door elkaar heen loopt. Wat moeten ze in Bijvoorbeeld, niet doen? Nou, je moet niet uh, bijvoorbeeld met z'n allen tegelijkertijd naar het rampengebied willen gaan om daar te gaan helpen. Dat heeft geen zin. Dan, dan blokkeer je de transportlijnen en dan kan er uiteindelijk niemand meer bij. Of het voorbeeld wat jullie net zelf gaven: kijk, in Japan drukken ze in het telefoonverkeer gewoon weg. En zijn ze daartoe in staat. Als dat niet zou kunnen, dan moeten mensen zich toch inhouden met het telefoonverkeer. Ja, dat omdat verzoek kwam in eerste instantie, ja, heb ik begrepen. Omdat je anders ja. uh, gewoon de lijnen blokkeert voor, voor dat soort zaken. Ja. Het hangt ook van het volk af, kan ik me voorstellen. Want je moet enorm gedisciplineerd zijn als ze zeggen... liever even niet bellen, terwijl je op punt staat om je familie te bellen. Dan moet je dat ook maar... Bedoel, je, je moet het maar kunnen om het, om het ook te doen. Ja, dat is ook zo. Dus het is, zoals in Nederland zegt zich ook van uh, ja, blijf binnen, we willen geen rampentoeristen. En dan staan de dijken weer helemaal vol. Dus dat ja. werkt niet overal. Ja, gelukkig hebben wij hier weinig aardbevingen denk ja. ik dan, vervolgens. Ja. Wat is nou het grootste punt van zorg op dit moment? Uh, nou ja, in eerste instantie ben je natuurlijk meest bezorgd over mensen die overlijden. Dus de mensen, die, die, uh, ja, zijn er niet toch veel meer slachtoffers dan wij nu denken? Het lijkt mee te vallen gelukkig. Nou, dat hoop je dat dat zo blijft. Ik denk dat op dit moment, in tweede instantie, de zorg is: wat komt er nog aan? De waarschuwing voor de, voor de, voor de grote groep omringende landen, die misschien al dan niet nog met het tsunami te maken krijgt in de komende uren. Dat is natuurlijk ook een grote zorg. En eventuele naschokken, dat is ook een zorg. Nou, en daarna komt de grote zorg van het, het nou, natuurlijk de gewonden. Dat heb je. Dat is natuurlijk ook je eerste zorg. En daarna komt heel snel achteraan. zijn mensen hun huis kwijt, moeten ze ergens opgevangen worden... hoe vang je ze op uh, en dan iets langere termijn de wederopbouw. Want ze hebben daar ook in, eh, nou ik wil niet zeggen heel veel dorpen... misschien wel alle, alle dorpen, hebben ze een soort sporthal iets... Dat hebben ze een ander woord voor, dat ben ik even mm -hmm. kwijt... in Japan, waar mensen naartoe moeten op het moment... dat ze niet meer in hun huis terecht mogen. Ja, die zullen zich daar ook zelf melden, ja. Ja, dat, ja en dat weet iedereen ook. Ik bedoel, die plannen. Bedoel, wij hebben hier wel eens, ook, ook hier bij de NOS hebben we wel eens zo'n zo oefening. staan we een beetje te lachen. En dan denken we, nou, het zal allemaal wel. Maar daar oefenen ze echt in Japan. Ik denk het wel. Ik ben er zelf nooit bij geweest. Maar mijn indruk is inderdaad dat ze in Japan dat soort zaken een stuk serieuzer nemen. Ja. Daar zijn de bedreigingen ook groter. En ik denk dat ook inderdaad wel iets meespeelt dat bedrijfscultuur en de gehoorzaamheidscultuur daar ook wat sterker ontwikkeld is dan bij ons. Goed, blijft u ja. nog even zitten, want dan praten we zo nog even door. Want um, we gaan weer even terug naar uh, Inzol. Wat heet even? We gaan naar de ontknoping, heb ik begrepen, Sebastian hè, van de 1000 meter. De laatste drie ritten zijn aanstaande als de rit van Samuel Smarts en Nico Ielen gefinished is. Nou, dat is hij op dit moment. Maar zij komen ook niet in de buurt van de tijd van Kjeld Nuis. En dus staat Kjeld Nuis met zijn 1.0867 nog altijd bovenaan. Pekka Koskala, de Finse sprinter, staat op de tweede plaats met 1.0925. En dat scheelt dus bijna zestiende van een seconde in het voordeel van Kjeld Nuis. Die dus uh, uh, ontzettend goed gereden heeft. Maar uh, 300 af zat van zijn persoonlijk record. Een tijd gereden op uh, de Hooglandbaan. De supersnelle baan van Salt Lake City. Om die tijd nog maar meer in perspectief te zetten. En Lopkov staat dus op de derde plaats. Uh, de Rus met 1 28 Als we dus inderdaad gaan beginnen aan de laatste drie ritten. En na deze rit dan kunnen we eigenlijk toch echt zeggen... Uh, of Kjeldnuis misschien wel in de buurt gaat komen van het podium. Podium trouwens, waar de Nederlanders de laatste drie seizoenen van verwijderd bleven, want de laatste keer dat er een Nederlander op het podium stond van een duizend meter bij het WK afstanden was hier in Insel, Zes jaar geleden, toen was het nog een buitenbaan, en toen eindigde de Jan Bos op de tweede plaats. En de drie edities van de WK afstanden daarna. Geen Nederlander dus op het podium. Danny Morrison nu in de baan. De nummer 2 van twee jaar geleden toen dit toernooi... voor de laatste keer werd verreden. Neemt het op tegen Miguel Fliegend-Larsen. De Nooren natuurlijk in een hele goede vorm en sfeer... na de overwinning van Hovar Bukkou gisteren op de 1500 meter. Morrison gestart in de binnenbaan. Fien is dadelijk dus ook binnen. En die Miguel Fliegend-Larsen, 28 jaar, is gestart in de buitenbaan. Danny Morrison, de nummer 6 van gisteren. Met een lichte voorsprong. Nee, toch de Noor-Gio. Het is toch de Noor die een lichte voorsprong... Heeft. ...heeft de matige opening van bij de 17, 11 om 17-5. En dan moet Morrison op gang gaan komen. Een man die vorig jaar natuurlijk zwaar tegenviel op de Olympische Spelen in Vancouver... ...waar hij toch als een van de favorieten van stad was gegaan. Maar hij kwam niet in de buurt van het podium op de 1000 meter en op de 1500 meter. Hij pakte wel goud met de ploeg op de achtervolging. Hij moet nu nog steeds die Noor licht voor laten gaan, maar veel is het niet. De doorkomsten 42, 48 en een honderdste langzamer dan Danny Morrison. Maar ze zitten bijna een seconde. Boven de tijd van Kjeld Nuis. Die verloor twee seconden in zijn laatste ronde. Morrison heeft nu een richtpunt aan Migo Fliegend Larsen op de kruising. Komt richting de reden. We kunnen nu al zeggen dat Morrison de rit gaat winnen als hij op de been blijft. Want hij heeft ook nog eens de laatste binnenbocht. Maar wat wordt zijn laatste ronde? 1.08.67 is de te kloppen tijd. En een goede eindspit nog van Morrison, maar hij komt er niet aan. 1.08.92. Zijn laatste ronde was veel beter dan Kjeld Nuis. Maar hij strandt op 25 honderdste van een seconde. En dus gaat Kjeld Nuis nog altijd aan de lijn. Danny Morrison tweede nu, Koskela derde. En er zijn nog maar twee ritten te gaan. Maar de volgende rit, Gio, dat is toch wel met recht een koningsrit. Dat is absoluut een koningsrit. Johnny Davis, de Amerikaan, de man die gisteren nog tweede werd op de 1500 meter. En hij rijdt tegen Kyuuk Lee. Ja, een man over wie je heel veel kunt zeggen. Maar in ieder geval de grote sprinter toch wel van de laatste jaren. 32 jaar oud inmiddels. En hij kan het nog steeds zo op deze leeftijd. Werd gewoon tweede in de wereldbeker op de 1000 meter. Achter Stefan Groothuis. Maar Q-Yuk Lee die zal hier toch zeker willen vlammen tegen Shornie Davis. We gaan kijken naar de start van die twee. Uh, toch even kijken of het allemaal goed gaat. Daar Lee uh, toch licht nerveus. Uh, die trekjes rond de mond. Uh, je ziet het af en toe wel. En Davis, daar weten we van dat hij altijd de koelheid zijn. Uh, is. Staat daar Stoic zwaait even wat met de armpjes en gaat dan weer keurig met die armen op de rug staan. Toch altijd een wat typische houding van Shawnee Davis vlak voor de stad. Even een slap handje omhoog in de richting van het publiek dat applaudiseert voor hem. Maar hij zit helemaal in de concentratie voor deze duizend meter. Gaan ze de tijd van Kjeld Nuis van de bovenste plek afrijden? Want dat is natuurlijk de grote vraag van dit moment. Kjeld Nuis die een uitstekende duizend meter heeft gereden met die 1.0867... Tot nu toe de snelste tijd. Daar zien we Pieter Juller staan, de coach. En dan zien we meteen de start van beide mannen. Ze zijn goed weg. Dan zie je toch dat Q. Lee met die kitte probeert in de buurt te komen van Shawnee Davis. De start van Q. Lee is fenomenaal. Hij duikt in de binnenbocht, duikt hij onder Shawnee Davis voor en pakt meteen de voorsprong. Maar we weten allemaal van Davis dat zijn sterke moment nog moet komen. De snelste opening voor Q. Lee, 16 16:26 om 16:75 voor uh, Shawnee Davis. Voor de uh, Lee is 23 rondes sneller in de opening dan Kjeld die in eerste volle hoor. Had van 25 seconden. Lee met nog steeds een meter of 15, 20 voorsprong op Davis... ...die langzaam op de kruising ietsje dichterbij komt. En nu via de binnenbocht een groot deel van het gat gaat dichter... ...maar wel even met zijn linkerhand naar het ijsmoes... ...maar hij zit er bijna naast bij het ingaan van de laatste ronde. Gisteren werd hij nog geklopt door Howard Bucko op die 1500 meter. Shawnee Davis, nu komt hij onderlangs bij q Lee... ...en dan moet hij nu de voorsprong gaan pakken. Want hij is de man met de inhoud. Hij is de man die alles op deze 1000 meter nu maar heeft gezet. Want hier moet hij het dan recht zetten wat hij gisteren op die laatste 100 meter... Liet lopen. 500ste waar was het verschil, maar komt Lee nog dichterbij? Lee komt wel dichterbij, maar niet dichtbij genoeg. Het is Sony Davis die met voorsprong de buitenbocht uitkomt. En dan is die tijd even kijken. 1, 8, 45. Ja. Inderdaad een snellere tijd dan de tijd van Kjeld Nuis. Nuis staat voorlopig tweede. Qiuqiu Lee staat voorlopig derde, want die rijdt 1:08:91. Maar Sony Davis is de nieuwe leider in het tussenklassement. Het tussenklassement waar we nog maar één rit hebben te gaan, maar wel een rit met twee Nederlanders. Die moeten het nu nu gaan laten zien. Davis op 1. Nuis op 2. Kyujuk Lee op 3. Er komen nog twee Nederlanders. Nuis staat op de tweede plaats. Dus, komt er sowieso weer, uh, uh, dus komen er sowieso Nederlanders op het podium. Uh, uh, of in ieder geval één Nederlander op het podium. Dat kunnen we sowieso nu al zeggen. Nuis staat dus voorlopig op zilver. Alles hangt af wat in de laatste rit zijn ploegenoot. Stefan Groothuis gaat doen. Tegen Simon Kuipers. Dat zijn de twee rijders die in de baan staan. Stefan Groothuis gisteren. Durf het bijna niet meer te zeggen. Maar weer vierde op de 1500 meter. Hij zal er gek die... van worden. Ja, hij is er gek van geworden. Oh, reageerde men uh, bij de ploeg van Jack ori Daar nog wel redelijk laconiek op. Want dit is de afstand waar het er echt om gaat voor Stefan Groothuis. Dit is de afstand waar hij uh, vier keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd won. Twee keer in Changchun in Moskou. En ook vorige week in Ereveen. En hij werd winnaar van het eindklassement van de wereldbeker op die 1000 meter. Dat kan Simon Kuipers niet zeggen. Vierde werd hij in het eindklassement. Kuipers stelde gisteren toch teleur met de elfde plaats. En moet nu het toernooi nog zien te redden. Zij staan klaar. Kuipers in de binnenbaan geconcentreerd. En even zo geconcentreerd. Stefan Groothuis in de buitenbaan Als het ready heeft geklonkert. Startschot Iden Dito En ze zijn dus vertrokken. Inzet die 1 45 van Shawnee Davis. Dat is de te kloppen tijd. Goede start van beide heren dus. Groothuis door de buitenbocht heen. Met voorsprong komt hij eruit op Simon Kuipers. En dat is toch een behoorlijke voorsprong. Na 200 meter voor Groothuis. Het ziet er heel krachtig uit wat Groothuis doet. 12... Opening 1666, 1701 voor Kuipers. Kuipers moet nu wel even gas geven tussendoor. Want het gaat heel lastig worden hoor. Nee, Het gaat nog net goed, het gaat net goed. Dat doet hij goed trouwens, Goothuis. Want hij kruist heel mooi achterlangs. Maar maakt dan toch wel even gebruik van het uh, zocht van uh, Simon Kuipers. In de binnenbocht oh. komt die oh, daar ging hij bijna. En oh, daar komt hij ongelooflijk ver buiten om. Ja, nou, wat gebeurt er nu? Ja, hij moet zo snel mogelijk terug naar zijn eigen baan. Dat is de interpretatie dan die de scheidsrechter dadelijk maar moet geven. Maar je verliest er veel tijd mee, 25,1. 1 seconde, 41,82. Daarmee zit hij nog wel 700ste, ondanks die misser achter de tijd van uh, Shawnee Davis. Maar die had ook nog eens een goede laatste ronde. Stefan Groothuis nog altijd met een ruime voorsprong. Gaat hij de buitenbocht in? Kuipers in de binnenbocht komt niet meer dichterbij. Groothuis gaat hij de rit winnen. 1, 08, 45. Dat is de te kloppen tijd. En daar komt Stefan Groothuis niet aan. Het wordt de derde tijd voor Groothuis. En dus gaat de wereldtitel naar Shawnee Davis. Eindigt Kjeld Nuis op de tweede plaats. En in het gelijk al een zoen in ontvangst van... Een hoe die zich aan het lopen is op het middenterrein. is verrast met de tweede plaats achter Shawnee Davis. Davis wordt voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen op de 1000 meter. Maar wat gaat de scheidsrechter doen met die bocht van Stefan Groothuis? Ja, hij waait ja, het ja, waai al in de bocht zeg maar, naar buiten toe. En dan zeggen de regels dat als je dat doet dat je zo snel als mogelijk terug moet naar je eigen baan. Maar uh, wellicht wordt het dan nog een disqualificatie. Anders krijgt hij de bronzen medaille later omgangen. voorlopig dus het poos. Podium 1, Davis 2, huis 3, Groothuis. Radio 1, het NOS-journal. Victor Hart. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld die informatie gaat geven voor mensen die meer willen weten over familieleden in Japan. Dat nummer is 070-348-6945. In het getroffen gebied wonen zo'n 50 Nederlanders. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving en het tsunami loopt met het uur op. Volgens de Japanse tv zijn er 95 doden, maar er zijn ook al berichten dat er 200 tot 300 doden zouden zijn. Ander nieuws. In de Saoedische hoofdstad Riyadh is veel politie op de been. Na het vrijdaggebed worden demonstraties verwacht van mensen die democratische hervorming eisen. De politie heeft alle demonstraties verboden, wegens wegen zijn afgezet en op straat worden mensen gefouilleerd. Frankrijk krijgt in de EU geen bijval voor zijn opstelling tegenover Libië. President Sarkozy erkende gisteren de bestuursraad van opstandelingen als het wettige gezag in Libië. Maar Nederland en Duitsland voelen daar niets voor. En oud-minister Van der Hoeven wordt directeur van het Internationaal Energieagentschap. De organisatie in Parijs houdt onder meer toezicht op de internationale olievoorraad. Van der Hoeven was in het kabinet Balken en de Vier minister van Economische Zaken. Dat waren de hoofdpunten. Aan de BVKers informatie. Er staat in totaal 50 kilometer file. Er staan vier files veroorzaakt door ongelukken, maar in de meeste gevallen is de weg weer vrij. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Bevenwijk en plein 7 kilometer... Op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor Beek 4 kilometer. de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Pernis, 3. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Knoop het Hoijpolder en Werkendam, 9 kilometer. vijf minuten over half drie. We gaan door met de berichtgeving over de aardbeving in Japan en de tsunami. Uh, die tsunami zou uh, ieder moment Hawaii aan kunnen doen. Documentairemaker Dirk-Jan Roeleven hoorden we al eerder op Radio 1. Hij zit in een hotel vlakbij de kust. Uh, Dirk-Jan, zie je al iets veranderen bij jou? Ja, er is iets veranderd. Goedemiddag. Goedemiddag voor jullie. Het is hier nu inmiddels uh, half vier s'nachts. Er is, uh, het water is gestegen, maar uh, niet verontrustend, dus het is 50 centimeter hoger geworden. En ik zie net op de lokale televisie, want die hebben overal webcams op de stranden van Waikiki hangen, dat er, uh, het water is gekalmeerd, zeiden ze. Maar zeggen ze de hele tijd, dat zegt niks, want de eerste golf is niet altijd meteen de golf. Dus uh, nou ja, uh, voorzichtigheid blijft geboden, enzovoort, enzovoort. Maar in ieder geval, hij is dus uh, aangekomen. En uh, tot nu toe valt het mee. Ik, gek, ik weet niet of het met die tsunami te maken heeft, maar net ging het hier heel hard waaien en regenen. En nu is inderdaad ook de regen gestopt en de wind is wel ietsje minder gehoord. Hmm. Hmm. Misschien heeft dat het ook met elkaar te maken, ik ben geen uh, seismoloog natuurlijk. Maar hoe wordt erop uh, gereageerd? Is iedereen gewoon rustig gaan slapen? Ik zie uh, dat niet. Het hele eiland is wakker. Althans voor zover ik dat kan, uh, kan beoordelen. Er zit iedereen. Uh, ik zie overal lichtbranden. Echt heel veel licht en uh, ja de televisie die zendt gewoon permanent uit, dus ik denk dat iedereen toch wel voor de buis zit. Ja. Maar ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je gewoon gaat slapen als zoiets gebeurt. Uh, je zegt uh, dat er gewaarschuwd wordt dat misschien die tweede golf wel uh, hoger zou zijn dan die eerste golf. Is er wel aangegeven wanneer die tweede golf dan ongeveer zou uh, aan land zou moeten komen? Nee, dat is hier niet aangegeven, maar dat zijn, ja, zoals golven zijn, weet je, die, die komen na verloop van tijd. Maar daar, daar wordt hier verder niks over gezegd. Ja. Wat wel grappig is, of grappig, is dat Pearl Harbor, want dat ligt natuurlijk ook op Hawaii, die, uh, die hebben dat uh, ook natuurlijk allemaal heel erg precies opgemeten. En die hadden het ook over 50, 60 centimeter uh, waterstijging en alle schepen liggen nog gewoon netjes op hun plaats. Ja. Dus dat, uh, nee, ik heb het gevoel dat het gelukkig, uh, tot nu toe althans, uh, nou ja, heel erg meevalt. Wat ik uh, zie vanaf mijn balkon, ik sta achterhoog uh, aan zee... En uh, wat ik heel opmerkelijk vind en ook paradoxaal is dat alle jachten zo'n beetje, de jachthavens zijn uitgevaren en die hangen allemaal echt op de rede, heet dat geloof ik, uh, voor de kust. Dus die zijn de zee opgegaan en het werd op de televisie ook gezegd, ga alsjeblieft uit die havens, ga de zee op, want dan, uh, ja, dan kun je dat beter opvangen natuurlijk. Dus het is een enorme, uh, uh, de skyline is helemaal verlicht met uh, bootjes. Ja. Maar ben je documentairemaker? Ja. Kriebelt het niet? Uh, weet je wat het verschil is tussen documentaire maken en nieuws maken? Kijk, als ik een nieuwsman zou zijn, dan zou ik denk ik uh, zou het heel erg kriebelen. En, en bovendien, het kriebelt wel, want ik zit wel op Twitter ondertussen en ik schrijf uh, alles op wat er gebeurt. En ik bel met jullie en met de televisie enzovoort. Dus dat uh, journalistieke aspect dat komt wel aan te trekken. Maar als documentaire maken zou ik dan toch eerder, uh, bij wijze van spreken, uh, over een jaar terugkomen... om ja. dan te kijken wat, hier, uh, wat dit betekent. Maar als ik nu met een camera als een gek over straat zou gaan rennen... dan, uh, ja, dat, dat, dat, dat heeft geen zin, denk ik. Ja, dat, is, uh, dat is niet verstandig. En bovendien is er voor ons nog geen nieuws te halen op Hawaii. En laten we hopen dat dat uh, nee, voor ook, nieuws, ook nieuws, zo blijft. Nee, geloof ja. niet. Ik hoop het ook, ja. Hou ons op de hoogte, hè? Hou ons op de ja, hoogte. zeker, zeker, zeker. En we kunnen ze Twitters blijven volgen. We praten verder hier in de studio met Gerbrand van Vledder. Tsunami-expert van het ingenieursbureau Arcades en in de TU Delft. Um, nou, zo'n golf. Uh, hij is nog klein uh, op Hawaii, maar het is pas de eerste. Wie weet komt er nog wat. Maar zo'n zo grote golf, valt die überhaupt tegen te houden? Die valt absoluut niet tegen te houden. Er zit ontzettend veel energie in... En uh, hij plant zich op de oceaan met ontzettend grote snelheid voort... omdat het daar heel diep water is. En als hij dan in ondiep water komt, dan gaat hij langzamer lopen... en dan moet al die energie omhoog. En dat creëert dan de hoogte van de golf. Nou, daar spraken we er eerder over vandaag... en ik heb getallen gehoord van 700 tot 900 kilometer per uur... Uh, wat zo'n golf uh, af kan leggen. Klopt dat een beetje? Dat is de snelheid in kilometers per uur. Dus hij is, als hij in Japan wordt opgewekt door zo'n aardbeving... dan is hij in een aantal uren bij Hawaii. Dan gaat hij vreselijk snel... Als die dan in ondieper water komt bij de kust, dan remt die af. En dan wordt die heel snel veel hoger. En hoe die precies hoger wordt, dat hangt heel erg af van de ja. bodem. Ja, nou, nou wij komen uit Nederland. Uh, ik denk dan dijkje bouwen. Maar dat helpt niet. Dat is een enorme dijk dan, als ik het zo Nee, benad. maar even uh, achterliggende gedachte is, valt er iets tegen te doen? Je kunt uh, inderdaad wel dijken bouwen of muren. En er zijn een aantal plaatsen in Japan langs de kust waar ze muren uh, aan de zeekant hebben geplaatst. Maar het grote probleem met tsunamis is dat je nooit weet uh, hoe groot die wordt. Zoals dus wij in Nederland dijken bouwen. Dat doen we op basis van statistiek. En we kunnen vrij goed voorspellen hoe hoog zeg maar, de ontwerpgolf is. Dus dan weten we hoe hoog we de dijk moeten bouwen. Bij tsunamis is haast niet af te leiden of af te schatten van tevoren hoe hoog die tsunami wordt. Dus je kunt wel investeren... Ook, ook, ook vandaag niet, want ik begrijp dat overal op de wereld. Mensen nu zitten te rekenen. Er wordt wel gerekend aan, met computermodellen aan deze tsunami. Maar het grote probleem is met deze, met elke tsunami... dat je niet precies weet hoe de begintoestand is. Waarom, weet je, waarom kan dat niet? Omdat je dan eigenlijk onder water zou moeten kijken. Want uh, tsunamis worden vooral veroorzaakt door onderwateraardbevingen... of door... Grote landverschuivingen, waardoor een, een bergwand in de zee stort. Maar de meeste door aardbevingen, waarbij een deel van de bodem omhoog komt. En dat veroorzaakt een oprijzing van de waterkolom. En die verspreidt zich dan naar alle kanten. En dat is het begin van de golf. En dat kun je dus niet zien. Je kunt alleen achteraf zien. Die golf is nu zo hoog. Dus je moet... Die computermodellen moet je als het ware opstarten... en steeds voeden met nieuwe meetinformatie... om je voorspelling gaandeweg de ontwikkeling van het tsunami te verbeteren. U heeft net verteld dat hij met 700-800 km per uur... om het even duidelijk maken de snelheid van een vliegtuig uh, verplaatst... die golf zich in eerste instantie. Bij uh, een orkaan of bij een tornado weten we dat hij in kracht toeneemt boven water. Hoe, hoe zit dat met, uh, met zo'n golf? Deze golf is gewoon een uh, verplaatsing van de watermassa. Dus die verliest geen snelheid. Verliest alleen ge bij ondiep water. Wat u alleen vertrouwt. bij ondiep water begint hij de bodem te voelen. En in heel ondiep water, in de kust, dan begint hij te breken. En dan zie je hem ook als een wit front aankomen. En dan is de snelheid aanzienlijk afgenomen. Maar de hoogte is dan enkele meters tot 5 à 10 meter. Oh. En deze is vrij groot, want het is in ondiep water uh, heeft die beving plaatsgevonden. En het was een verticale beving, waardoor die grond omhoog kwam zetten. Ja, dat kan niet anders. Uh, we hebben gezien, de tsunami is inderdaad ontstaan. Er zijn heel vaak aardbevingen en de laatste jaren zijn heel vaak meldingen geweest... direct tsunami-waarschuwing, maar heel vaak... Was dat onterecht, want er werd geen tsunami opgewekt. Dus eigenlijk is de boodschap: niet elke aardbeving creëert een tsunami. Maar deze wel? Deze dus wel, omdat hier blijkbaar een verticale beweging van de aardkorst is geweest. Maar hebben we dat dan al gemeten, ergens uh, halverwege? Want kijk, die eerste berichten, het zijn de eerste berichten vanaf Hawaii, zijn redelijk geruststellend. Ja, de hele oceaan, de Pacific, de grote oceaan, ligt vol met uh, boeien die de waterbeweging meten. Sowieso van de golven die door de wind worden opgewekt. Maar er zijn ook speciale boeien die deze golf van de tsunami, als die langskomt, kunnen meten. Uh -huh. Want het is een, uh, ook een uh, klein drukverschil. Het is weliswaar een kleine verhoging, maar het is tot op de bodem voelbaar. Er zijn ook sensoren op de bodem die die langzame variatie, als die golf langskomt, kunnen meten. En dat is een apart signaal. Dus ja. zo kunnen ze hem oppikken. Um, klopt het dat u uh, met uw collega's al een model aan het maken bent en simulatie uh, op de computer hebben? Dat dus u gewoon de, de, de aardbeving nu al aan het nabouwen bent, om maar zo te zeggen? Ja, er zijn, op dit moment weet ik dat mijn collega's bezig zijn met een uh, numerieke simulatie... Om, uh, die in het computermodel te stoppen... en dan te laten zien hoe die golf vanaf Japan... over de grote oceaan zich voortplant, om eilanden heen buigt... en reflecteert tegen kusten en in ondiepwater. water Dus, dus gaat u drogen. kunt al heel snel beoordelen of Hawaii nog daadwerkelijk gevaar loopt of niet? Nou, we... Deze simulatie kan laten zien hoe laat die aankomt. Omdat dit nog een eenvoudige simulatie is. waarbij we niet gebruik maken van metingen onderweg. En uh, wordt er wat mee gedaan ook met die gegevens dan? Of is het puur. Uh, ik wil niet zeggen. Uh, beroepsmatig, laat ik het dan zo uh, zeggen. Nou, deze animatie wordt nu zeg maar heel ad hoc gemaakt. Waarbij we hem wel voeden met de bron. en de goede bodemligging van de grote oceaan. Dus we kunnen vrij goed voorspellen hoe snel die zich verspreidt. Maar de echte sterkte, dat is een beetje gokken... Mm -hmm. En dat hebben we afgeleid uit de eerste meldingen in de buurt van de, van de beving. In de studio zit ook uh, Rob Govers, geofysicus van de Universiteit van Utrecht... zit uh, aandachtig te luisteren en uh, mee te knikken. Um, als, als u er zo uh, naar kijkt, we hebben het over deze tsunami... Mm -hmm. krijgen we het dan, trouwens nog meer? Want er zijn uh, allerlei naschokken en, en dergelijke. Ja, ja dat, dat zou maar zo kunnen gebeuren inderdaad. Uh, zeker met wat we weten is dat uh, als er zo'n zware aardbeving geweest is... Dan, uh, dan is de aarde op zo'n plek uh, gewoon maanden veelal nog uh, onrustig. Of daar nog uh, nieuwe uh, tsunamis bij worden opgewekt, vaak is dat niet het geval. Alhoewel, het is niet helemaal uit te sluiten. Nee, die eerste klap is echt ook de, ja, de ergste, zal ik maar zeggen. En die ja. zorgt voor dit soort uh, effecten. Ja, ja. en daar, daar schiet de zeebodem zo ontzettend los dat, dat daar inderdaad gewoon zo'n... Uh, uh, Zo'n tsunami bij wordt gemaakt. Goed, we praten met u beiden uh, zo dadelijk uh, verder over de fysische aspecten van uh, aardbeving en tsunami. Maar eerst even gaan we het ook een beetje op een rijtje zetten. Katrien Staatman is al de hele dag bezig om het nieuws te volgen. Ook op uh, de Japanse zenders, de twitters, de sociale media enzovoort. Katrien. Ja, het laatste nieuws is dat er een dodental is gemaakt. Ze hebben het natuurlijk over tientallen doden gehad, maar nog geen idee hoeveel er waren. Nu hebben ze het over 200 drie, twee tot 300 doden. Maar dat gaat dan over de hoofdstad Sendai van die meest getroffen provincie, Miyagi. In Sendai wonen een miljoen mensen. Er zijn onge nou ja, ongetwijfeld, dat kun je niet zeggen, maar er zijn vast veel meer. Maar het gaat erom dat er, dat zijn lichamen, aantallen lichamen die tot nu toe zijn gevonden. Maar dat zijn natuurlijk beginnende getallen. Dat, nou ja, dat is hier natuurlijk ongetwijfeld ook eerder gezegd. Dat zijn maar schattingen en er komen ongetwijfeld nog veel meer bij. Er zijn daarnaast ook veel alarmerende berichten. En natuurlijk de hele tijd gaat het ook al over die kerncentrales. En wat misschien wel het meest alarmerende is, alhoewel er nog niks aan de hand is, is de kerncentrale in Fukushima. Er zijn veertien grote centrales in Japan. Dit is een van die veertien. Er zijn duizenden inwoners, omwonenden zijn geëvacueerd, omdat het koelwatersysteem niet meer goed zou werken. Dus, uh, in een straat van drie kilometer van, uh, zijn de mensen geëvacueerd. Ja, precies. Om het ergste te voorkomen. De minister heeft gezegd, er is nog niks aan de hand. Er is nog geen geen immediate danger. Nog niet onmiddellijk gevaar, maar toch, uh, mensen zijn wel geëvacueerd. Dus behalve daar natuurlijk, waar het uh, het, hoog, of het, het, het tenminste het centrale gebied is... is er ook zeg maar, in omliggende gebieden heel veel aan de hand. Wat ik ook nog even kan melden is er dat... Wij er... de Tjernobyl hoeven we niet bang te zijn voor ons nog, begrijp ik ja. hier. Uh, wat bedoel je? Nou ja, dat, uh, dat de hele omgeving wordt, uh, wordt besmet. En, uh... Uh, dat is nog niet zo, maar goed, mij no. houdt ontzettend het, de vinger aan de pols natuurlijk. Uh, dat, dat kan je je voorstellen, ook de ja, in Wenen is natuurlijk heel erg alert nu een wat daar nu aan de hand is. Dus men neemt het zeker voor het onzeker. Maar omdat het allemaal nog zo, ja, echt, uh, zo vroeg is... heeft ja. men nog niet zo echt een beeld hoe gevaarlijk het kan worden. Dan is er ook nog een nummer ingesteld. Dat ik weet niet of het hier op de zender al is genoemd. Maar dat nummer kun je natuurlijk niet vaak genoeg noemen. Maar als mensen zijn in Nederland die ongerust zijn... over uh, Japanse familie of vrienden daar... die kunnen dan bellen met 070-348-6945. Dus dat is een nummer speciaal ingesteld... door buitenlandse zaken in Nederland. 070 3, 6945. En we weten dat er ongeveer 50 Nederlanders op dit moment in Japan verblijven. Nou, nee, meer of wel. 50 meer? in het getroffen gebied, in, het getroffen gebied. in heel Japan zouden tussen de 1.000 en 1.500 Nederlanders nu zijn, wonen, of op vakantie zijn, maar dan kunnen er meer zijn. Mensen die rondreizen, en waarvan niet bekend is dat ze rondreizen daar. Want we hebben net ook al gehoord van een, een reisspecialist in Nederland, dat daar ook in het toeristische gebied ook nog wat mensen kunnen rondreizen, waarvan we niet weten dat ze er zijn natuurlijk. En dat stond er ook nog uh, iets in brand. Het was aanvankelijk dachten we dat het een kerncentrale was, maar dat bleek later een energiecentrale ja. te zijn. Weet je daar meer over? Dat over is die inmiddels brand? geblust, wordt nu gezegd. Dus dat lijkt, daar lijkt het ergste gevaar weer geweken. Dat is knap. Dat was een fikse brand, uh, wat we hebben gezien. Nou ja, we hebben ook gehoord dat, uh, laat maar zeggen, de rampenplannen in Japan vrij goed zijn en uh, elke keer goed tot uitvoering uh, worden gebracht. Misschien is dit ook wel een compliment voor de Japanse wel. hulpverleners. Ja. Ja. Inderdaad. Oké, okay. had je nog meer, Katrien, of dit was het op dit moment? Ja, het is daar natuurlijk nacht, dus het het is moeilijk natuurlijk nu weer he, om daar een beeld te krijgen... maar wel is bekend dat er wel heel veel militairen onderweg zijn naar het gebied. Ook Het is verder moeilijk bereikbaar, maar militairen zijn wel onderweg. Dus. Dat kan ik nog melden daarover. Goed, en als u het allemaal bij wilt houden, dan hebben we het natuurlijk ook op de site. Alle laatste berichten staan daarop, nos.nl. We hebben zo'n, uh, hoe noem je het, ik wou zeggen een tickertape, maar dat heeft vast een prachtig <laughs> Nederlands woord. Een timeline, is ook geen Nederlands woord. Maar jullie staan berichten ik onder een beeld. Kan Precies, nos.nl. Rob Govers, uh, Geofysiekische Universiteit Utrecht. Uh, hoe, hoe belangrijk is deze aardbeving voor de wetenschap rond de aardbeving? Uh, dat is moeilijk te zeggen. Wat we uh, weten is dat veel van die grote aardbevingen... bijvoorbeeld uh, de, de 2004-aardbeving in Sumatra... daar hebben we wel veel van geleerd uh, achteraf. D eigenlijk op dit moment veel van mijn collega's uh, en ik zelf ook... Uh, kijken hier vooral naar als een enorme nat natuurramp en met heel veel slachtoffers. En op dit moment zijn we nog niet zo heel erg daarmee bezig. Nou, maar als geofysicus kan ik me voorstellen... Dat u het uh, in ieder geval boeiend vindt wat er gebeurt. Ja, zeker, eh, ja, zeker. Uh, ja. Het, ik vermoed dat dit een van de best geïnstrumenteerde, uh, zware aardbevingen in de moderne tijd. Dus er zijn uh, gaat heel veel worden. cijfers uh, van bekend. En u, dat, Kunt u later weer heel veel mee. Daar, daar gaan we waarschijnlijk veel mee, ja. uh, mee uh, kunnen doen. Ja. Een aantal dingen zijn natuurlijk toch wel vrij uh, ongelooflijk. Althans voor de leek. Hè. Bedoel, een enorme beving. Uh, en dan vervolgens zijn de nabevingen met schokken van boven de zeven. Ja. Dat blijft fascinerend. Want schokken boven de zeven noemen wij al gewoon een zware aardbeving. En dan uh, beschouwen we het nu als een soort nabeving. Ja, daar heeft u wel gelijk in. Als je bedenkt dat uh, de aardbeving in Haiti zelf... Dat was een dikke zeven. Dus dan krijg je een beetje gevoel voor wat de schaal is uh, hier. Dit is, dit is toch echt gewoon een paar orders van grote uh, erger. Uh, dat, dat is waar. En dat, je moet ook voorstellen dat die mensen daar... die gaan dus nog maanden van naschokken gaan ze in. En uh, je kunt je uh, nauwelijks voorstellen wat het voor die mensen doet. Eerst uh, maak je zoiets verschrikkelijk traumatisch mee. En vervolgens gaat dat nog maanden door, zo uh, verwachten we nu. Uh, met naschokken, nou dat is verschrikkelijk. En, en de, laat maar zeggen, die, die bevingen, dat is niet allemaal op dezelfde plek. Want dat zijn een soort schokjes die zich voortplanten. De ene beving heeft een volgende beving tot gevolg. Uh, ja, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is bij zo'n aardbeving... Dan, dan schuift eigenlijk gewoon in zo'n plaat... schuift in één keer een heel stuk langs de andere. Maar dat doet het niet overal, uh, zeg maar, voldoende. En wat, wat die naschokken dan zijn... is dat ze eigenlijk gewoon nog eventjes... De, gewoon de rest ook weer proberen uh, uh, bij te halen. Zou ik maar zeggen, het peloton is al, uh, is al uh, voorbij uh, gegaan. Maar de, die laatste fietser, die, uh, dat is dan die laatste aardbeving... die naschok, die probeert het peloton toch gauw weer eventjes in te halen. Ja, dat is ja. wel een heldere uitleg ja. De ja. mensen in Japan trouwens, die, die hebben het steeds over 1923. Ja. Toen was dat ook zo'n enorme uh, aardbeving en die uh, verplaatsten zich ook tot en met aan de hoofdstad Tokio aan toe. Ja. Ja. Valt daar iets over te zeggen of zoiets nu weer gaat gebeuren? Nou, eh... Uh... Eigenlijk uh, nee, want aardbevingen voorspellen is iets wat we niet kunnen. Dus we moeten er moet heel helder over zijn. Dat, is maar waar. Uh, dat zou heel erg mooi zijn als dat wel het geval zou zijn geweest. Tegelijkertijd, wat we wel zien, nu al in de naschokken, is een patroon... waar, uh, waar die uh, de, de, de, de, we zien dat het epicentrum uh, redelijk dicht uh, bij, bij die grote stad... waar ik even de naam van ben vergeten... Sendai bedoel je? Sendai, neem ja. ik wel ja. Maar tegelijkertijd, ik merk op dat in uh, Tokio er toch veel schokken worden gevoeld. Dus het lijkt erop alsof dat breukvlak feitelijk toch ook wel redelijk dicht bij Tokio Ik hoorde uh, vanmorgen iemand zeggen dat hij er al 19 had gevoeld. Ja, ja dat verbaast me niks. En, uh, uh, als je de, ze komen nu op de, op de professionele sites, komen de, de naschokken dus echt gewoon per seconde binnen. Ja, ja. Uh, daar zijn de instrumenten van de, uh, van de meetdiensten die zijn natuurlijk heel gevoelig. Dus dat gaat heel snel. En we kunnen het ook voelen hier in Nederland of we hebben het kunnen voelen hier in Nederland. Het is geregistreerd. Ja. Uh, nou ja, voelen is denk ik een beetje iets te sterk uh, uitgedrukt. Uh, onze gevoelige meetapparatuur die is, uh, die is heel belangrijk voor uh, uh, het registreren van die beweging. Bij in Utrecht hebben uh, een meetinstrument staan. En dat, de bodembeweging in Utrecht was iets van 2 centimeter. Daar heeft niemand wat van gemerkt. Jullie hier in Hilversum denk ik ook niet. Nee, want, dat, want dat gaat toch uh, redelijk rustig nog. Uh, daarom heb je die ge uh, gevoelige apparatuur nodig. Nou, het goede is dat je je hebt zo'n heel globaal netwerk van die Instrumenten, maar juist in dit soort situaties, waar lokaal eigenlijk alle meetinstrumenten, moet je hopen, nog uitgeschakeld zijn, of deels uitgeschakeld zijn, in ieder geval moeilijk om daar contact mee te hebben, is om van afstand een beeld te krijgen van wat is er aan de hand, waar moeten de hulptroepen naartoe, daar Is juist die verre apparatuur is heel erg belangrijk. Nou, Gerbrand van Vledder, tsunami-expert. Uh, wordt het uh, fenomeen tsunami onderschat? Ik vraag het hierom, omdat alle gebouwen die worden uh, aardbevingproef gemaakt. Maar ik begrijp dus dat er, uh, om zo'n tsunami te breken bijvoorbeeld... dat er eigenlijk heel weinig maatregelen worden genomen. Mm. Eigenlijk is het haast onmogelijk om een tsunami te breken. Want er zit zoveel energie in die watermassa die op het land afkomt... dat je, ook al bouw je hoge dijken, er zit zoveel energie in... dat dat gewoon over de dijken ja. heen kraakt. Dat, dat, dat, dat hebben we ook inderdaad net al besproken. Maar is de, uh, duiken de geleerden er wel bovenop genoeg? Ja, we proberen wel uh, te leren van elke tsunami. Dus ook deze tsunami is een, ont een ontzaglijk belangrijke bron van informatie... om na te gaan hoe zeg maar, zo'n golf het land opkruipt. En door dat te simuleren een aantal keren... kunnen we een idee krijgen wat voor maatregelen je kan nemen. Maar de, de, je kunt heel veel geld uitgeven aan een, aan een bepaalde maatregel... Maar alle tsunamis kun je niet pakken daarmee. Iedere tsunami is weer anders, uh, ja. in ieder geval op een andere plek. Is, is anders, net zoals elke aardbeving anders is. Uh, is ook elke tsunami anders. Dus je kunt hooguit een verwachting geven, zo'n tsunami. En dan kun je inderdaad met de computermodellen... die we oh. nou keurig oh. kunnen controleren... kunnen we aangeven van is er veel... Uh, wat voor schade? Hoe ver dringt die het land binnen? En ja. daar wordt uh, ook in uh, Delft te, uh, veel onderzoek naar gedaan. Ja, dus het <lacht> is frustrerend dat... overigens, kan ik me voorstellen. Elke of valt keer... dat wel mee? Net zoals dat je ook niet weet wanneer er een aardbeving plaatsvindt. Dat lijkt me ook erg frustrerend, maar dit lijkt me in uw vak ook... Uh... Eh, tsunamis is eigenlijk nauwelijks te, te voorspellen. Zoals ja. wij de stormen op de Noordzee kunnen voorspellen... dat hebben we redelijk ja. in de vingers. Maar tsunamis treedt zo af en toe op... dat we daar moeilijk een een gevoel voor kunnen krijgen hoe vaak en hoe groot... Ja, Goed, ik dank u uh, alle twee. U hoorde Gerbrand van Vledder, tsunami-expert van het ingenieursbureau Arcades en de TU Delft. En u hoorde Rob Golvers, ge geofysicus van de Universiteit van Utrecht. Gaan We even naar het uh, schaats. Stefan Groothuis, daar hing een beetje een vraagteken boven of hij wel of niet gedisqualificeerd zou worden. Sebastian, is daar al nieuws over? Ja, dat is uh, niet gebeurd. Hij uh, hinderde Simon Kuipers niet toen hij van binnen uh, helemaal naar buiten toe zeilde. En ging uh, uh, snel genoeg terug naar zijn eigen baan. En daardoor heeft de scheidsrechter hem in de uitslag laten staan. Maar hij stond toch wel met een zuur gezicht op het podium toen hij de bronzen medaille kreeg. Want er had, als hij geen fouten had gemaakt, meer ingezeten. Maar toch maakte hij weer de foutjes. Davis dus goud, Nuis, verrassend zilver en Groothuis dus brons op die duizend uh, meter bij de mannen. We zijn begonnen aan de 1500 meter bij de vrouwen. De afstand waar iedereen Wust, wat mij betreft, titel, uh, uh, de grote kandidaat is voor de titel. De topfavoriete is. Zij rijdt in de voorlaatste rit tegen Cindy Klaas En Nesbit, de Canadese, moet in. Die laatste rit dan dus nog komen. Zij rijdt tegen Schussle. Nog twee andere Nederlandse dames. Diana Valkenburg in de achtste rit. Straks tegen Rukard. En Jorien Voorhuis. In de zesde rit is zij de eerste Nederlandse die in actie komt. Tegen Jekaterina Shikova. Maar het Leenstra ontbreekt. Zij heeft zich afgemeld. Is namelijk ziek. En ook Martina Sablikova doet niet mee. Na haar nederlaag gisteren op de drie kilometer tegen Wust, Richt zij zich nu helemaal op de vijf kilometer. Die morgen wordt verreden. Dat is dus zo'n beetje zeg maar de opstelling van de 15. Meter bij de vrouwen waar we mee bezig zijn... en waar Marie Hemmer voorlopig als enige binnen de twee minuten heeft gereden. Goed, tot zover uh, Sebastian. Zometeen nadat we het nieuws even op een rijtje hebben gezet in het nos van drie uur... komen we natuurlijk terug met die 1500 meter en meer over de aardbeving in Japan. Graag tot zo. Instituut Itzada presenteert